Ook morgen buien en af en toe zon en dan weer rond de 16 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad ze op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Amersfoort-Noord 2 kilometer. A8 Amsterdam-Zaandam bij West-Zaan 3 kilometer. Bij Knoop en zaandam is de weg in beide richtingen tijdelijk dicht. Iemand heeft de slagboom eruit gereden bij de brug over de Zaan. Werkzaamheden zorgen voor file op de A9 naar Alkmaar bij Alsmeer 2 kilometer... A13, Haag Rotterdam bij Delft-Zuid, 4 kilometer. Na een ongeluk is alleen daar de oprit nog dicht. A27, Amere gorkum werkzaamheden bij Utrecht Veemarkt, 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Even onze collega, ga maar vast naar de deur. Toch 50 minuten, dan mag je altijd gezet worden. Ja. En we hebben toch een kwartier aan de deur nodig, hè? natuurlijk, vanmiddag. Je hoorde Tom Jones en Sexbamp, welkom bij Tweede Uur van Zandvoort op zondag. En wat gaan we daarin allemaal doen, Albert-Jan? Ja, alles onder voorbehoud Ja, beetje, natuurlijk, want het wordt spannend. De, de verzoekjes stromen al binnen. En, maar we zullen proberen enigszins het format vast te houden. En uh, als er niks tussenkomt, dan gaan we rond de klok van half vier even de evenementenagenda met u doornemen. Want er zijn van allerlei activiteiten in en rondom Zandvoort. Dus ik zou zeggen, houd houdt u pen en papier bij de hand. Uh, we hebben verder natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort. Tussen de muziek door. En uh, ja, langzaam, uh, zeker gaan we ons opmaken voor, uh, voor vier uur, hè, voor de, dat de voordeur open mag. Ja, wordt spannend. Ja, en... Uh, en de, de mensen die met de auto komen, ook daar is uh, voor gezorgd, er is parkeergelegenheid aanwezig. Ruime parkeergelegenheid. Zoek de CFM parking, staat met grote borden aangegeven en dan komt het allemaal goed. Goed, uh, we hebben alweer een verzoekje klaarstaan. Uh, ja, hier Rob. is uh, de single van Fun en dat hebben we zeker bij CFM, hier is We Are Young.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 Meestal in Oh jee! Yeah. <laughs> we are young! Een beetje uit de maat, maar het klinkt best wel goed hoor. Applausje! Ja. Joden, uh, de CEO van en We Are Young bij CFM. Heb jij ook een verzoekplaats? Laat het een, uh, aan ons weten en wij gaan hem voor je draaien vanmiddag tussen drie en vijf uur. Open Huis Radio 2013 vanuit de nieuwe studio aan de tolweg 10a. Zo dus dadelijk om 4 uur zijn er heel veel mensen bij ons binnen. Hier is Marco Bossato. CFM Stolvoort hoor je, Marco Bassato en ik ben binnen! Zo dadelijk uh, heel veel mensen binnen in de studio van uh, CFM. Want om 4 uur dan zitten wij de deur aan de tolweg uh, 10A voor uh, iedereen open. En ben je van harte welkom om even een kijkje te nemen in onze mooie nieuwe studio. Zojuist is de 24 uur van uh, Le Mans uh, gefinist, uh, Albert Jan. Ja, maar het is uh, wel met een uh, zwart randje. Want uh, tijdens de vrij begin van de 24 uur van, uh, race van Le Mans is helaas een dode gevallen en wel de Deense autocoureur... Ellen Simonsen kreste zwaar met zijn Aston Martin. Hij werd nog wel overgebracht naar het ziekenhuis... maar reanimatie mocht niet meer helpen. Maar uh, op verzoek van de familie is de race niet afgelast... en is de race gewoon gefinished. En wel om drie uur vanmiddag... met uh, uiteraard de grote tweestrijd tussen Audi en Toyota... En lange tijd zag het er nou uit dat Toyota op 2 en 3 zou eindigen. Maar op vierde plek lag nog de tweede Audi-auto. En die heeft toch in het laatste stukje van de race... De derde plek weten over te nemen. Maar overal winnaar in de lmp 1 klasse is geworden. Het team van Tom Christensen met Duval en Ellen McNish. Dus een uh, overwinning voor Audi op de 24 uur van Le Mans. Een mooi resultaat dacht ik zo. En dan gaan we gewoon een vrolijk liedje draaien. Hè? Speciaal voor uh, de winnaars van uh, 24 uur van Le Mans. Hier is Dennis en Sigma. Lekker mee met z'n allen. Dit is een vrolijk liedje, doe na na na na na na na la la. We doen het met z'n allen, doe mij maar na Lekker even lallen, Doe mij maar na, niets leukers te verzinnen La la la la, so ze ken je nou dit poppie Doe mij maar na, het staat ook op een floppie Tja la la la Een lijken melodietje, tra la, la, la Je mag het ook wel gillen, doe mij maar na De nee, niet te zwaar een grillen, en iedereen het horen, doe mij maar na En schreeuwen van de toren, tralalala. Dan nu weer het refreitje, doe mij maar na Dan geef je zo een zijnje, en sja la la hey, hey, we doen het nog een keer Heerlijk meegezongen met deze single van Dennis en gewoon een vrolijk liedje. Nog een gewoon vrolijk liedje is deze van Crystal Waters. Ik op voor ons open huis. Dan dadelijk om 4 uh, uur al. Ja, nog uh, 35 minuutjes. De barbecue staat al klaar. Hoor. De barbecue, ja, die is er helemaal klaar voor. En de rest ook uiteraard. Uh, de hapjes en de drankjes. Daar wordt vanmiddag voor gezorgd. Je la de... Uh, van... Uh, van uh, Crystal Oké, okay. Crystal Waters <laughs> En nog meer zonnige muziek komt er nu aan. En daarna de evenementenagenda. Hier is Henry Mendes. That music. Pa' que te mueves no te quedes parado hey. de plaat is dit. Ongelooflijk. Fiore Herimedes en Proyecto Uno El Tiburon. Wat mij betreft een van de zomerhits van 2013. Houd deze platen in de gaten. En wie weet, misschien komt hij ook nog wel in de Euro Breakdown. Het is bijna half uur tijd voor de evenementenagenda, Albert Jan. Uh, ja, en terwijl uh, de liefhebbers van uh, I Cantatori Allegri zich momenteel ophouden in gebouwde krocht... voor het concert van dit Zandvoorts Kamerkoor... En uh, de mensen die inmiddels de weg hebben gevonden naar Café Oomstee... voor, het, uh, voor de laatste keer uh, uh, Oomstee Jazz uh, onder leiding van uh, Ton Ariensen... en afscheid van hem willen nemen, want dat is om drie uur allemaal begonnen... maken wij ons op voor ons open huis, wat om vier uur gaat beginnen. We hebben diverse optredens. Een hapje en een drankje staat voor u klaar. En uh, u kunt het eerste uur tussen vier en vijf kunt u kijken hoe radio gemaakt wordt. U bent van harte welkom aan de Tolweg 10A. Bent u nou in het centrum van uh, Zandvoort... dan uh, kan u nog tot 4 uur genieten van de optreden van de Estrellas... slash Johnny and the Gangsters of Love. Heerlijke, le lekkere muziek. Gangbare muziek uit de jaren uh, 60-70. En zij treden op in het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. En dat allemaal tot 4 uur vanmiddag. En uh, wilt u nog gaan kijken naar de International Surfing Day? Dat kan bij Skyline, de Australian Beach Bar. Strandafgang de Forvage 13, dat alles duurt vanaf 3 uur... En als u wilt barbecuen, zult u daar een 10 euro voor moeten betalen. Maar ze gaan daar, dit is een wereldwijd surfevenement... dus ik zou zeggen, liefhebbers van surfactiviteiten... gaan dan even naar het strand en geniet van het International Surfing Day... bij Skyline, de Australian Beach Bar, strandafgang, de Fovage 13. En dan is het dinsdag tot en met vrijdag weer zover. Dan is het weer de fietsvierdaagse... en de start is elke avond tussen half 7 en 7 uur... aan de Oranje Nassau School... Uh, er zijn volgens mij, ik heb me laten vertellen dat er nog kaarten zijn bij de Bruna uh, te verkrijgen. En anders kijk even op de website www.zandvoortsevierdaagse.nl www.zandvoortsevierdaagse.nl Dinsdag tot en met vrijdag de fiets Vierdaagse. Deelname is 7,50 euro. Dan gaan we naar de vrijdag alweer. En dan komen we bij het Smartlappen en levensliederen zingen En dan heb ik het uiteraard over Café Koper aan het Kerkplein nummertje 6. Dat begint s'avonds om 9 uur, vrijdag 28 juni. Zing mee uit volle barst in het kleine café aan het Kerkplein. Uh, van uh, Aan het strand stil en verlaten via Papi loopt toch niet zo snel tot Zeeman. Laat dat dromen. Alle Smartlappen zullen voorbij komen op vrijdag 28 juni in Café Koper op het Kerkplein 6 vanaf 9 uur. En ja, het is natuurlijk ook weer tijd voor culinair Zandvoort. Laat u dat absoluut niet aan u voorbij gaan. En wel vrijdag 28 tot en met zondag 30 juni. Het gezelligste evenement van Zandvoort aan Zee. Lekker eten op het Gasthuisplein met keuze uit meer dan 11 restaurants en diverse kleine gerechten. Voor maximaal 6 scharrenkoppen. 1 scharrenkop is ongeveer 1 uri. En kom geniet van dat pittoreske sfeer. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 juni. Culinair Zandvoort op het gasthuisplein. Elke dag van 5 tot half 10. Meer informatie kunt u vinden op www.culinair-zandvoort.nl. www.culinair-zandvoort.nl. Dat brengt ons wel naar de zaterdag 29 juni. Dan is er een dance party in de haven van Zandvoort. De haven van Zandvoort kunt u vinden op strandafgang Paulusloot, nummertje 9. En dat kost 10, uur, 10 euro. En het begint allemaal om 7 uur, zaterdag 29 juni, Dance Party, de haven van Zandvoort. Dan hebben we dat weekend ook nog, zaterdag 29 en zondag 30 juni, het ONK Kite Course Race Event. En dan daarvoor moet u zich vervoegen op het watersportvereniging Zandvoort strandafgang Paulusloot 1 Zuid. Wilt u daaraan deelnemen kost u dat 30 euro en het begint allemaal om half elf s morgens. Zaterdag 29 juni en zondag 30 juni. Meer informatie kunt u vinden op www.vvzandvoort.nl. Www www.vvzandvoort.nl. En natuurlijk hebben we dan ook nog uh, zondag 13 juli het Italia aan Zandvoort. Het Italiaanse race op het circuitpark Zandvoort. Tot zover. Oké, okay. oké. Okay, okay. Ja, ik zou jouw schuif even dicht doen zo. En uh, ja, wil je de evenementen nalezen? Ga je gewoon even naar www.cfmsanvoort.nl of CFM TV kanaal 40, Digitaal en 45. Analoog.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 Qui quiere hier, quiere bena in mira big girl nota chiquitita samba me miña bonita dame qual el nome conmigo a jugar que gazzo en pois punto corpo a bailar or, kittie, kittie, or, kittie, kittie, ah. es una fiesta para mi mamma midnight ella está en mi cabeza yo ama y se ni sienta pronto acaba la fiesta voy a lo que feel we only wanna rumba Se senhorita bom Qui quiere, venas ya misimi mamacita, mira big girl no chiquitita, samba me miña bonita, dame conmigo a jugar, baby baby come on let's go, midnight mi cabeza, yo a pronto acaba la fiesta, voy a lo que we only wanna rumba, dance tumba que tumba You're my zee, Sexy zee, zee, Try to cut me up, but I keep working. You see, whoa, my señorita, my señorita, yeah. sexy señorita, won't you come play? Dat was Abraham, Matteo en Signorita. Nog twintig minuten open, Jan. De klok tikt. Ja, zo is het. En dan gaan de deuren wagenwijd open hier aan de Tolweg. Tina en is iedereen van harte welkom. Open dag bij CFM.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 Começou a dançar e passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Um ator nossa, nossa Assim você me mata Ai se eu te pego Ai ai se eu te pego Delícia delícia Se você me mata, ai se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Ah! Uh! Quero ver a galera comigo. Vai, nossa. nossa assim você mata ai, delicia, se... uh! uh! delícia. delícia en você me mata, ai se eu te pego, ai ai, se eu te pego, viu, delicia. Oh. Nossa! Zo yes, dadelijk om vier uur dan barst het feest hier los in de nieuw studio aan de tolweg 10A. En zo gaan we het gedicht van de week doen. Hebben we even naar voren geschoven, Albert Jan. Ja, want we weten niet wat ons te wachten staat tussen 4 en vijf. Dus 300 mannen om ons heen. Bap, bap, bap, bap. Dus het ja. gedicht feest komt naar het volgende plaatje. Gaan we doen. Het feestgedicht komt naar Little Queenback. feest gaat zo dadelijk beginnen hoor, bij CFM om 4 uur op een dag. Tot 8 uur vanavond is iedereen uh, van harte welkom. En dat brengt ons ook meteen bij het gedicht van het jaar. En dat gedicht heet Feest. Feest. We hebben er lang naar uitgekeken. Naar veel zweet tranen en bloed, is er voor ZFM een nieuw tijdperk aangetreden... en kon, komen onze vele dromen nu goed. Vandaag een dag met een feestelijke, muzikale rand... speciaal om ons allen te plezieren. Een dag met veel vrolijkheid. Een dag om feest te vieren. Hoera, ZFM viert feest... ...en onze voorzitter niet in de laatste plaats het meest. De vlaggen hangen uit en alle vrijwilligers zingen luid. Via Facebook vele mooie woorden uit iedere hoek en verre oorden. Wij vieren feest in onze nieuwe studio. Een nieuw tijdperk voor ZFM met nieuwe uitdagingen en mogelijkheden Legio... Zandvoort is een mediapark rijker. Goed voor elke luisteraar en kijker. Met deze nieuwe, hypermoderne studio gaat CFM een nog grotere rol spelen in onze regio. Vanuit Zandvoorts nieuw mediapark realiseren wij onze eigen muzikale radio- en tv-ark... Mooie muziek, veel informatie en tv alom Live vanuit Zandvoort, wij gaan ervoor Verstommen zal al het gegrom Kwaliteit, continuïteit en betrokkenheid zijn nu sleutelwoorden als nooit tevoren Het bestuur, coördinatoren en vrijwilligers voelen zich herboren ZFM, je weet niet wat je hoort en ziet Kritisch, objectief Hoor en wederhoor, afgewisseld met een lied en beat. Tolweg 10A is nu een begrip. ZFM Zandvoort viert feest met een barbecue, haringje, biertje en sperrip. We hebben nu twee nieuwe studio's om in te leven. En kunnen u daarom de Zandvoorters en luisteraars zoveel meer geven. Dank ZFM voor de tijd die is geweest. Maar nu eerst... Dit feest. Het is nu tijd voor ons om ons motto waar te maken. Met andere woorden, over onze kwaliteit te waken. Dit gedicht is nu voorbij. Maar ZFM slaat open een nieuwe bladzij. Ja, keurig hoor. Wat een mooi gedicht. Het gedicht van het jaar. Een CFM viert fe feest. Nog acht minuten en dan is iedereen van harte welkom aan de tolweg 10A. Ik ben reeds jarenlang de kosten <tomst> door heel mijn werk met veel plezier. Vermoei me nooit met andere mensen zaken. Ben altijd thuis, nooit anders wie. Ik leef cirkels en heel solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn bandje denken. En aan mijn dagelijkse volg.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 Want om altijd als kost te leven, moet je stapel me schokken voor zijn. Lang leven het bier in de klaar, en heerlijke met het dan. De vrouwen, de wijn en de sigaren, in ons vliegelijk mooi Amsterdam. Ben ik in Chili of in Ede In elke café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die arten zijn. Ik danst daar mijn fokstrotje. En ik slaap daar nooit alleen.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 Als koster zo jong en fijn Want om altijd als koster te leven Moet je stapel een voor zijn leven het bier in de en en eerlijke net van De vrouwen, de bij en de sigaar In ons mooie En het feest kan nu echt gaan beginnen bij CFM. Op huis vanaf 4 uh, uur. En iedereen is van harte welkom aan de tolweg 10A. Je hoort Sonny uh, en de vrolijke Koster. We hebben nog een eetje voor je zo vlak voor 4 uh, uur. En dat is uh, Cat Lucky van Daft Punk.